11 uur, Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Binnen het partijbestuur van de PvdA is veel kritiek op het optreden van scheidend partijvoorzitter Ploemen. De top van de partij hield vanavond telefonisch overleg over de uitlatingen van Ploemen aan het adres van partijleider Job Cohen. Die noemde ze in een interview te weinig zichtbaar, ook is hij volgens haar niet automatisch de volgende lijnstrekker. Leden van het partijbestuur deden de kritiek van Ploemen, maar vinden dat ze dat ook nooit zo naar buiten had mogen brengen. Okohen zou tijdens het telefonisch overleg zijn ongenoegen daarover hebben geuit. Afgesproken is dat er de komende dagen zal worden gekeken of de verstoorde verhoudingen nog kunnen worden hersteld. Bloemer kondigde gisteren aan dat ze in januari vervroegd zal aftreden als partijvoorzitter. De algemene beschouwingen moeten volgend jaar inhoudelijker. Dit jaar ging het te veel over de vorm, concluderen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer na overleg met Kamervoorzitter Verbeet. Aanleiding voor het overleg waren de verre botsingen tussen PVV-leider Wilders en PVDA-voorman Cohen en tussen Wilders en premier Rutte. Wilders zelf was niet bij het overleg dat hij omschrijft als een onzindiscussie. De effectenbeurs van Wall Street is na een eindsprint met winst gesloten. De Dow Jones-index sloot met een winst van 1,4 procent, terwijl de index de hele dag op verlies had gestaan. Bijna een uur voor het eind van de handel stond de index nog op een verlies van 1,8 procent. De handelaren putten aan het eind van de handel hoop uit de Europese pogingen om een bankencrisis af te wenden. In Europa waren de beurzen opnieuw met verlies gesloten. Het verlies in Amsterdam, Londen, Parijs en Frankfurt liep uiteen van 2 tot 2,8 procent. De Dalai Lama heeft zijn reis naar Zuid-Afrika afgezegd. De geestelijke leider van Tibet zou naar de 80ste verjaardag van Aartsbisschop Tutu gaan, maar had zijn visum niet op tijd binnen.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 De Syrische kolonel zit vermoedelijk in het zuidoosten van Turkije... waar al zo'n 7.000 Syriërs naartoe gevlucht zijn. De Turkse premier Erdogan zei na een bezoek aan het gebied... dat hij sancties zal instellen tegen Syrië. Ook gaat het leger in het zuidoosten van Turkije een negendaagse oefening houden. Syrië is al maanden in de greep van massale protesten tegen president Assad. De Syrische regering zegt dat de protesten het werk zijn van terroristen.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 Morgen bewolkt en kans op wat regen, later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur tussen 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Na morgen volop herfst met veel regen en wind. Een maxima van 16 graden op donderdag en maar 14 op vrijdag. Dit was het NOS Journaal. Pensioen drie Wat weet jij over jouw pensioen? Tijd voor actie!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 Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scapinobalet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinoballet.nl. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Het is een achterroede-speler, geen straatvechter, zegt Bram Peper. En hij leidt pijn, dat staat vast. Ik denk aan zijn naamgenoot uit de Bijbel. Daarin staat ook letterlijk dat Job vreselijk leed dat zijn vrienden dat zien. Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen? Hoe lang nog martelen met woorden, vraagt Job. In de Bijbel werd Job door God gered. Wie redt Job Cohen? Ja, los tiempos zijn cambiado. usted bent daar mooi aan geuit, en daar mooi aan geuit. de zon, oké woke, en er Maar dat is toch wat? En dat is er gebeurd suave, bijna rumba, bijna bailan la rumba, en de El botecito y el danzón, los chupos suapes, baila rumba, baila la rumba y le rumba, baila guarachas a prosor, el botecito y el danzón. De toppen tatean. De toppen tatean. De toppen tatean. De toppen De toppen tatean. De toppen tatean. De De toppen tatean. De toppen tatean. De toppen tatean. De toppen De toppen tatean. De toppen tatean. De De De Raikoude met Los Chucos Suaves. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De rode ingenieurs, zo heette Jeroen Dijsselbloem en Staf Depla destijds. Diederik Samson zat er ook nog bij. Maar met die eerste twee ga ik zo meteen praten. Samen met collega Hans-Annega over de crisis rond Job Cohen. En kritiek op staatssecretaris Teven vanwege zijn plannen voor het speciale strafrecht voor 16 tot 23-jarigen. En vooral op het feit dat hij maximum straf omhoog moet van 2 tot 4 jaar. Niet alleen de kinderombudsman had kritiek, ook hoogleraren uit het vakgebied. Straks een gesprek met een van hen, Theo Doreleijers, en met Jea Kadouri, die 4 jaar gevangen zat. En Henk Williams, Does That Ring A Bell? Grote countryzanger uit de jaren 50, veel te jong overleden. Maar er waren nog teksten van hem. En nu is er een cd uh, waarin niet tenminste... Uh, die teksten van muziek hebben voorzien. Bob Dylan bijvoorbeeld staat erop en Nora Jones. Straks komen Frans Tomeese en Kok van Vuren van Okobar... beide bewonderaars. En dan gaan we lekker plaatjes draaien en praten over Hank Williams. En dan de vraag of Tim Cook van Apple net zo gekleed ging... als zijn voorganger Jobs. En die wordt om vijf voor twaalf ook nog beantwoord. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 4 oktober. Komt er een nieuwe bankencrisis? Dexia is de eerste Europese bank die slachtoffer lijkt te worden... van de financiële crisis in Griekenland. De Frans-Belgische bank heeft veel geld uitstaan in Griekenland... en dat levert te veel risico op. Het aandeel Dexia kelderde ruim 21 procent. De Belgische premier Leterme wil er alles aan doen om die bank te redden. In de komende dagen zullen we in afspraak ook met de Franse collega's zien wat de rol van de overheid daarbij kan zijn. Het moet duidelijk zijn dat de Belgische overheid, de regering, al haar verantwoordelijkheden zal opnemen om de toekomst van Bank België en van de groep te verzekeren. Minister Reinders van Financiën probeert alvast de klanten van de bank gerust te stellen. Er is al voor de klanten een waarborg tot en met onder duizenden euro per bankrekening. Maar we zullen gaan ook naar een waarborg van de Frans en de Belgische staat voor wat de financiering van de XIA. En zojuist kwam het bericht dat de Belgische regering... na spoedberaad zich garant stelt voor Dexia. Spoedberaad was er ook bij de Partij van de Arbeid. Het rommelt er al langer achter de schermen. Dat weten de Haagse verslaggevers maar al te goed. In de fractie van de Partij van de Arbeid kan je het horen... alleen niet in het openbaar. In de partij kun je het horen, alleen niet in het openbaar. In het partijbestuur is het niet anders. En nu ligt het ineens op straat. Scheidend partijvoorzitter Ploemen deed dat met als doel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 Fractievoorzitter Cohen, om wie het allemaal draait, blijft er uiterlijk laconiek onder. Als, als de partijvoorzitter zegt van hoor, dit zijn de punten van kritiek, nou dan moet je daar nou op een serieuze manier mee omgaan en dat doen we. En hij heeft de steun van de hele fractie. Ja, de fractie staat volledig achter Cohen als leider. Toch gaat hij een moeilijke tijd tegemoet. verwachten onder andere oudgediende Van Tijn en Peper. Hij moet er harder in. Hij moet domineren. Hij moet zich niet de kaas van het brood laten. Eten. Je moet een beetje een straatvechter zijn of een hele intelligente, at atremmen man. Hij is een beetje te beschaafd voor dit werk. Een andere leider die vandaag een draai om zijn oren kreeg was de Dalai Lama. oud Tutu van Zuid-Afrika had hem uitgenodigd voor zijn verjaardagsfeestje. Hij wordt vrijdag 80. Maar de Tibetaanse geestelijke krijgt geen visum. Tutu sprong bijna uit zijn vel. Het is heel the de dat ze aan de Dalai Lama hebben <laughs> Ik Dalai Lama! Het lijkt erop dat de Zuid-Afrikaanse regering... de goede handelsrelatie met China niet in gevaar wil brengen. En dan toch nog maar iets vrolijks. Het was natuurlijk Dierendag vandaag. Een Italiaanse vrouw kwam al in 1927 met het idee... om meer aan de dieren te denken. En iemand die dat al jarenlang doet... en niet alleen op Dierendag, is Leni Hart van de zeehondjes. Ja, it's a beautiful day, hè? Ja. Zillie. <laughs> Yo. Ik ben altijd blij als ik zeehonden vrijlaat. Dat is het mooiste wat je doet. En dan ook nog de wilde zeehonden vlakbij. Een mooiere dag is er niet. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. de Jong zit naast me klaar om de krant van morgen alvast enigszins aan u te onthullen. Het O-woord valt weer in Den Haag, dat schrijft Trouw. Het gaat over het ontslagrecht dat het CDA wil aanpassen. Kamerlid Eddie van Heijem komt met een initiatief het voorstel... om vast te leggen dat werkgevers die niets doen... aan de scholing van hun werknemers... meer moeten betalen als ze mensen ontslaan. Andersom moet de ontslagvergoeding lager uitvallen... als een werkgever juist flink zijn best heeft gedaan... om het kennisniveau van werknemers op peil te houden. Van Heijem opperde het idee al eerder, maar toen is er niets mee gedaan omdat het een gevoelig onderwerp is. De PVV vindt het vermoedelijk nog steeds een slecht idee. Maar de CDA vindt in trouw dat het voorstel de afspraken met de VVD en de PVV niet schendt. De partijen waren overeengekomen het ontslagrecht niet te wijzigen. De overheid mist de juiste technische kennis om problemen bij digitale beveiliging aan te kunnen. De Telegraaf noemt als voorbeeld het hekken van DigiNotar. Het bedrijf dat internetcertificaten afgaf voor overheidstransacties. Na de inbraak bleek dat het toezicht op het bedrijf niet waterdicht was. Morgen spreekt de Kamer erover. De automatiseringsbedrijven vragen de Tweede Kamer om de expertise bij de overheid te verbeteren. De overheid kan volgens de sector de beveiliging niet totaal naar zich toe trekken. Cybercriminelen worden steeds slimmer en daarom moeten publieke instellingen samenwerken met ICT-bedrijven om de kennis op peil te houden. Het staat morgen in de Telegraaf. De tijdelijke onderhuur van woningen aan toeristen vormt een groeiend probleem voor woningcorporaties. In Metro staat dat een aantal websites waarop Nederlanders hun huis per nacht kunnen verhuren in rap tempo toeneemt. Het wordt bewoners van sociale huurwoningen extreem makkelijk gemaakt om op deze manier geld bij te verdienen, maar het mag niet. Vrijwel alle woningcorporaties verbieden hun huurders om hun huis onder te verhuren. Toch gebeurt het geregeld. In Amsterdam zijn vorig jaar tientallen woningen teruggevorderd omdat ze op het internet te huur werden aangeboden voor toeristen. Er zijn zelfs woningen onderschept die op een Japanse website werden aangeboden voor twee. $200 per nacht. De bemiddelaar ontvangt een commissie. Wordt slapend rijk, adverteert er een op zijn website. Ja, het, klinkt, het lijkt simpel, maar er zitten allerlei haken en ogen aan, zegt een vastgoedadvocaat in metro. De verhuurder verbiedt het meestal, zoals gezegd. Maar stel bijvoorbeeld dat er brand uitbreekt, dan heb je ook nog een gigantisch probleem met de verzekering. Criminelen hebben goede doelen ontdekt als makkelijke prooien. Volgens het AD zit zitten er schrikker goed in na de collectebussenroof bij de KWF-kankerbestrijding, waarbij 50.000 euro werd buitgemaakt. En de collectanten zelf durven sommige wijken niet meer in nadat een collectant van zijn bus was beroofd koepelorganisatie Stichting Collecteplan onderhandelt al met de banken om de opbrengst voortaan te laten ophalen door geldtransportbedrijven. En verder adviseert de stichting om de inzamelplekken van de bussen geheim te houden. Een andere oplossing is natuurlijk om te doneren per sms of gewoon langs de deur te gaan met een bus met een chipknipapparaat. Het blauwe bord op station Utrecht Centraal moet blijven. Het bord blijkt veel fans te hebben, schrijft Spit... nadat de krant maandag zelf berichtte dat het bord verdwijnt. Het gaat om dat enorme bord met die dienstregeling... dat sinds 1988 in de hal van Utrecht Centraal hangt. Een student is een petitie begonnen om het te behouden. Heiligschennis noemt hij het. Het blauwe bord met dat nostalgische, ratelende geluid. Af en toe een foutje. En het ja. is natuurlijk een prachtig herkenningspunt... waaronder veel mensen afspreken. De NS zegt desgevraagd dat het bord naar het Spoorwegmuseum gaat... en het krijgt volgens de NS een goed. Vervanger Met een even groot bord op dezelfde plaats, maar dan digitaal. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ze gets too hungry for dinner at eat. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late.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 Trial. She likes the green, green grass, grass. under her shoes why can't Gaga was dit samen met Tony Bennett, zong ze: The Lady is a Tramp. Ja, u hoorde het net al: een roerig dagje bij de Partij van de Arbeid. Er was al de nodige kritiek op de partij en op Job Cohen. Maar nu kwam het van de partijvoorzitter, Liliane Ploemen. En dat was pijnlijk. In 2002 zat de PVDA ook in de problemen. En toen probeerden de Rode Ingenieurs de PVDA wat meer. Peper te geven, Diederik Samson, Staf de Pla en Jeroen Dijsselbloem. Samson kon niet meedoen vanavond, maar De Pla en Dijsselbloem wel. Uh, de Pla zit in Eindhoven, uh, Jeroen Dijsselbloem zit hier bij ons in de studio... en politieke redacteur Hans-Anderinga ook. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, meneer De Pla, meneer Staf de Pla, u bent wethouder Financiën in Eindhoven... even weggelopen bij gemeenteraadsvergaderingen. Ja, het ja. is net afgelopen, dus ja, ik, ik oh, kan zitten rustig. Oh, fijn. En vanochtend, we uh, nou, weet het natuurlijk, Liliane Ploem had in de Volkskrant stevige kritiek op Job Cohen. Heeft ze gelijk, vindt u? Ja, kijk, het gaat in ieder geval niet goed, dat is duidelijk. Ik bedoel, uh, uh, en, en dan moet je kijken waar het aan ligt. En dan, dus elke kritiek is welkom. Uh, en of dat altijd in de krant moet, is weer een andere kwestie. Ja, was u erdoor verrast, of... Ik was verrast dat Lilian, euh, zeg maar, euh, dat ze hem ophield. Maar aan de andere kant had ik het ook moeten weten. Want toen ze twee jaar geleden gekozen werd en de reglementen waren aangepast... zei ze, ik doe het voor vier jaar. En dat was inderdaad precies deze vier jaar. Maar goed, de, ja. Dus maar ik was je ook verrast, verrast door haar, haar kritiek? Ja, nou ja, nou, kijk, iedereen kan zien dat uh, ondanks dat het kabinet heel veel dingen doet uh, die niet goed voor dit land zijn, uh, dat, dat uh, wij daar toch niet van weten te profiteren. Kijk, want als ik zie, uh, als ik onze ondernemers in onze stad spreek, dat zijn echt, wij zijn de tweede economie van het land. 2011 wordt er nog een heel goed jaar bij DAF, bij ASML eh, en, en, en, en dat soort bedrijven. Maar iedereen kijkt mij aan en zegt tegen mij... wanneer gaan ze nou in Europa die politici nou eens een keer ingrijpen? Want we zien 2012 met angst en angstenbeving tegemoet met alle gevolgen voor werk. Ja. En als ik kijk dus ook naar Den Haag... dat ze er in Den Haag eigenlijk niet een uh, positief uitspringen als het gaat... om in Europa hier nou echt werk van te maken. Maar waarom zou dat dan specifiek op de Partij van de Arbeid uh, negatief uh, uitpakken? Of afstralen? Nee, ik nee, bedoel, de, de hele politiek staat er op dit moment slecht voor. Bedoel, ik ik weet niet of het vertrouwen van de politiek. Eh, was niet altijd. We, we waren soms op het niveau van de journalisten, zeg maar. Ja. En eh, dat, dat vertrouwen niet altijd even groot was voor mensen in. En dat, dat is door dat gedoe de laatste tijd niet beter geworden. Ik ja. voel dat geschreeuw bij de algemene beschouwingen. Het feit dat iedereen ziet dat er een Europese crisis aan zitten uh -huh. komen met banen op de tocht staan dat er niks aan gebeurt. En de Partij van de Arbeid weet daar niet uh, zeg maar, uh, bovenuit te stijgen... en te zeggen van, als u nou, wij hebben de oplossing voor. Ja, maar Jeroen Dijsselbloem, het is, waren ook vandaag de mensen van de Partij van de Arbeid zelf... die over elkaar heen buitelden met meningen het, het is net al genoemd, Ed van Tijn zei moeilijk vooruit te duwen. Ach, ja. uh, de, ik heb de neiging om te hulp te schieten, zegt Eberhard van der Laan. Bram Peper zegt, hij zit in de verkeerde rol. Ik bedoel, die, die, die, die PvdA zelf, die... Uh... Maak er ook een ja. potje van. <laughs> nou, nee, die, die, die, ja, die, die hebben ook uh, heel veel kritiek. Nee, maar goed, het is de categorie uh, de beste stuurlui staan aan wal. Dus die hebben wij ook, ja. En het is een beetje wat Staf zegt, van ja, alle kritiek... Uh, zolang het constructief is, maar zeggen, is welkom. Maar het gaat om het beeld, hè? Ja, maar, ja, maar ik moet... heb ze een jaar aan het touwtje... en ik ga er ook absoluut niet verkrant mee om. Dus ik vond zelf de opmerking van Ploemen. Uh, ik moet nog een partijvoorzitter... ik heb er echt over nagedacht vandaag, leren kennen. Die niet zo nu en dan tegen de fractie zegt... Uh, ga nou eens die partij in, ga nou eens het land in. En dat is ook eigenlijk altijd een goed advies. Ja, maar op uh, dus deze manier... Heel... Ja, sorry, ik heb echt het interview goed gelezen. Het werd nogal dik aangezet door de Volkskrant. In de kern, ze twee uh, dingen die eruit uitsprongen. Het eerste was benut nou veel meer die partij, ga het land in. Nou, dat lijkt me gewoon een terechte opmerking van elke partijvoorzitter. Dat wordt ook altijd gezegd. En het tweede was, uh, als Cohen door wil als lijsttrekker... dan krijgen we gewoon een open verkiezing. Daar heeft Ploemen altijd voor gestaan, ja, wel, maar voor maar partijdemocratie. Ja, en daar staat ze nog steeds ja, voor. Ja, dat hem. is natuurlijk wel zo. Maar tegelijkertijd zij is ook niet onnozel. Ze weet dat als ze zoiets zegt, dat, ja, dat, ja. dat maar mijn dit soort gevolgen is, heeft. Maar, mijn stelling is, don't shoot the messenger. Dus waarom... Uh, krijgt het dit soort gevolgen... omdat we in een lastige positie zitten. Dat is, gewoon, dat is de reden. En dat is ook zo. De peilingen zijn niet goed. Uh, algemene beschouwingen gingen totaal over de verkeerde dingen. Nee, of maar ze niet ze naar ons te verwijten. Ze maar maakt ons nu, nu zelf de boel niet beter natuurlijk. Nee, maar u nee. vraagt ons, wat is er in 2002 ja. gebeurd? Toen stonden we er ook beroed voor. Toen ja. viel ook iedereen over elkaar heen. Ja. En wat zijn wij toen gaan doen? Nou, en voor mij moeten we dat nu weer doen. En dat is het verhaal van: trek vooral het land in. Het gaat erom dat we echte problemen en werkende oplossingen. Dat was het adarium van drie rode ingenieurs. Ja. En toen gingen we gewoon problemen benoemen. was een reactie op paars twee, die alleen maar in oplossingen bezig was en in technocratie. En nu zijn we vergeten om nog op problemen te benoemen en, en, en oplossingen te denken. Dus we moeten gewoon, wat die is in wat Lilian wel gelijk? Trek het land in. De problemen zijn voor het oprapen. en de oplossingen ook. En daar moet je mee Politiek bedrijven laten zien dat, het, uh, dat mensen met vraagstukken zitten waar de Partij van Arbeid het antwoord op heeft, en wat beter is dan andere partijen. En nou, als dan we, we dan eens heel in. praktisch gaan worden, uh, als de lessen van 2002, die ook maar, he, van de rode ingenieurs... die ook maar gedeeltelijk echt zijn getrokken in doorgevoerd in de partij. Uh, als je dan nu anno 2011 kijkt... wat, wat zou dan de Partij van de Arbeid nu moeten doen... om ervoor te zorgen dat niet een groot deel van die achterban... teleurgesteld uh, afhaakt en naar uh, de SP of naar de PVV gaat... maar bij die Partij van de Arbeid blijft. Want de boodschap die de Partij van de Arbeid te vertellen heeft... waarvan u zelf allemaal, ook in de fractie in Den Haag... overtuigd bent dat die goed is. Die komt blijkbaar niet goed over bij de achterban. Meneer Dijsselbloem. Nou, ik, uh, de delen trek ik me dat ook zeer aan. Dus ik ben nog steeds van de lijn die wij in 2002 uh, bepleiten. Uh, sleep nou gewoon de werkelijke problemen waar mensen tegenaan lopen. En die gaan zich echt enorm opstapelen door alle ingrepen van uh, maar dus het is Maar negen jaar geleden? Ja, maar dit zijn... Kijk, sommige dingen... Hoe, ja, de, hoe bedrijf je nou politiek? Op, Staf, hou even je mond, joh. <lacht> hoe bedrijf Sorry. je nou politiek? Dat doe je door problemen als eerste en op de beste manier... op die Haagse agenda te krijgen. Dus uh, wat ik mij zeer aantrek en elke dag weer voorneem... ik verdom het om alleen maar achter de agenda van het kabinet aan te lopen... en daar een opvatting over te hebben. Hoort er ook bij, moet je controleren. Maar je zult ook zelf gewoon naast die burgers moeten staan... en zorgen dat hun problemen op die Haagse agenda komen. N maar dat de enige gebeurt manier er... niet of te weinig, want het slaat niet aan. Dus u moet blijkbaar toch iets anders bedenken om die boodschap goed over te brengen, of beter het over zal, te brengen. Het zal ongetwijfeld scherper moeten en beter moeten. En daar oh. had ploemen ook gelijk in. Jongens, ga nou toch het land in. Ga daar niet achter de Haagse agenda alleen maar aan. Maar betrek mensen daarbij. Die Partij van nou, de zit in het hele land. U vindt niet dat het ons... aan Cohen ligt? Uh, het ligt zeker niet alleen aan Cohen. Nee, natuurlijk niet. Maar ook een wel een beetje. Nee, maar het ligt ook aan mij. Het ligt aan de hele fractie. Kijk, wij zijn uh, een club die altijd tamelijk bestuurlijk is ingesteld. En het is altijd als je de omslag moet maken van een periode... in het kabinet naar de oppositie, dat dat in het begin moeite kost. Ik denk dat dat ook meespeelt. Dus de zaak is gewoon, jongens, schud het nou van je af... Je zit nu in de oppositie, gebruik die periode... om gewoon een aantal dingen opnieuw te doordenken... het verhaal weer maar aan te scherpen. Maar heeft u niet scherpen. een heel groot probleem dat bijvoorbeeld steun aan Europa... steun aan de Grieken, steun voor het pensioenakkoord... dat dat allemaal zaken zijn die bij een groot deel van de achterban van de Partij van de Arbeid... niet goed liggen, waar u wel steun aan geeft. En dat dat gezien wordt door mensen. En dan zeggen ze van, dat, dat is mijn partij niet. Dan kan je het land ingaan, uh, maar het probleem blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, zeer de vraag. Ten eerste, ik geloof dat je ook in oppositietijd echt je geloofwaardigheid overheid moet houden... Wij waren twee jaar geleden, echt hebben we zeer bewust... met de hele partij gesproken over de verhoging van de AOW-leeftijd. En gewoon gezegd, jongens, dat moet. Dat moet echt voor de toekomst. Om die banen vervuld te krijgen. Om te zorgen dat er genoeg mensen blijven. En dan zou het echt volstrekt ongeloofwaardig zijn om nu te zeggen... oh ja, maar we zitten ja. nu in de oppositie, nu zijn we er tegen. Mijn stelling is dat de achterban van de Partij van de Arbeid dat ook begrijpt. Maar je moet ook elke keer wel erbij vertellen, waar doen we dit voor? We zitten hier niet het kabinet te helpen. We maken hier een keuze die nodig is om ook over 10, 20 jaar nog genoeg mensen te hebben... in het onderwijs, in de zorg. En dat, dat verhaal even, komt even, nog, even, nog steeds niet nee. over. Maar, maar goed, goed dan, ik, wil, ik wil even nog tot slot nog weten... Of een, is, de, staf de pla, uh, is de PvdA iets opgeschoten vandaag? Dat uh, dat weet ik niet. Want ik heb, uh, dan moet ik bekennen, dat een lokaal, als je lokaal actief bent, dan wil het wel eens een dag zijn dat je de haakse politiek niet volgt. Dat je bezig bent met de problemen van de mensen in maar de stad. Maar dit heb je toch wel gevolgd? Zullen. Ja, vanochtend heb ik het oh. krant gelezen. En, uh, dan... ja, maar je in weet niet of het, je dan, goed. Nou, dan Jeroen Dijsselboom. Is de Partij van de Arbeid er iets mee opgeschoten? Um, ik denk van niet. Nee. Omdat dit soort kritiek kun je ook gewoon met elkaar delen zonder dat je allemaal uh, dat commentaar uh, via de media doet. Dus ik had het veel liever deze discussie in alle scherpte, want dat is wel nodig. Uh, intern Intern uh, gevoerd. Um, en ik wil graag bezig zijn met de echte problemen waar, waar mensen tegenaan lopen en ja. daar werkende oplossingen voor aandragen. Maar Daarom goed, kennelijk vond Lilian Ploemen dat, uh, dat dat op een andere manier uh, moest. Dankjewel. Ja, het is niet handig, want dan heb je het over onszelf in plaats van. Ja, en dat precies. Ja, is. dat is wel. Oké, okay, hartelijk, uh, hartelijk dank Jeroen Dijsselbloem en uh, Staf Depla vanuit Eindhoven.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 Something straight in my mind Last night something happened It's ash upon my mind And loud as the road Down on a van de, soldiers. de kinderombudsman heeft vandaag kritiek geuit op staatssecretaris Teven van Justitie. Teven wil het jeugdstrafrecht aanscherpen. Er moet een speciaal strafrecht komen voor 16 tot 23-jarigen. En de maximumstraf moet omhoog van 2 naar 4 jaar. Naast de kinderombudsman is ook een aantal hoogleraren uit het vakgebied kritisch. Een van hen is Theo Doorleijers. Hij is hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie in Leiden en in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en aan de telefoon heb ik ook Jija Kadouri. Hij zat vier jaar in jeugddetentie. Dag Jija Kadouri. Ook goedavond. Hoi. dag. Meneer Doorleijers, Hoi. ik begin met u. U en een aantal collega's komen morgen met een kritische brief. Welk punt van de plannen van uh, staatssecretaris Steven baart u het meeste zorgen? Nou, laat ik eerst even beginnen op te merken... dat er een aantal hele goede zaken in die brief van de orde komen. Bijvoorbeeld het feit dat jongeren tot 23 een apart strafrecht krijgen... en niet zonder meer als volwassenen veroordeeld kunnen worden. Dat jagen we toe. Maar nu de, maar de kritiek. We, ja, precies. We zijn natuurlijk heel kritisch over het feit... dat die de 16, 17-jarigen ineens veel meer als, zij het dan, jongvolwassenen, maar toch volwassener aan wil pakken dan tot nu toe het geval was. En we hebben daar een paar punten waar we echt moeite mee hebben. Ten eerste mag het gewoon niet. Nederland heeft het verdrag voor de recht van het kind ondertekend. En erin staat dat je beneden de 18 jaar kinderen niet mag vervolgen als volwassenen. In de tweede plaats weten we dat straffen, strenger straffen, dat dat afrechts werkt. Dus zowel meneer Teven als wij zijn erg voorstander van een veiligere maatschappij... en ik denk dat alle Nederlanders dat willen. Maar daarom begrijpen we ook helemaal niet... waarom dat hij nu ineens met maatregelen komt... die Nederland zeker niet veiliger zullen maken. Je bent natuurlijk van de jongens af als je ze opsluit. Maar als het effect uiteindelijk aan is... en ze komen er slechter uit dan ze erin gaan... dan heeft die maatschappij er uiteindelijk veel meer last van. Een vals gevoel van veiligheid creëren, zei de kinderombudsman. Ja, zo kan je het zeggen. Ja. En hoe vaak wordt die maximumstraf opgelegd? Nou, dat is het andere punt. We snappen absoluut niet waar deze actie ineens vandaan komt. Omdat uh, Nederland is veiliger geworden. Er gebeurt natuurlijk nog een hoop narigheid. En dat zal iedereen aardig, akelig vinden, wij ook. Maar... Als je naar de cijfers kijkt, Nederland is gewoon veiliger geworden. Het is zelfs zo dat de helft van de jeugdcapaciteiten, jeugdcellen, jeugdgevangeniscellen, jeugdinrichtingscellen, zeggen we, dat die leeg staan. Dus ik weet niet waar de staatssecretaris vandaan haalt, dat er dan nu ineens harder gestraft moet worden. Of dat nu ineens die 16, 17-jarigen harder aangepakt moeten worden. Nou ja, hij doet wat er in het regeren, staat. Nou ja, dat is dus een politiek motief. Maar het is niet onderbouwd. Het komt zomaar uit de lucht gevallen. Als die daar tien jaar geleden mee gekomen was... dan denk ik dat er heel wat meer begrip voor was geweest. Toen waren er veel grotere problemen. Maar toen waren onze justitiële jeugdinrichtingen... nog niet zo goed geëquipeerd met behandelingen. Toen deden we nog geen gezinstherapie in Nederland. Maar dat is nu allemaal ingevoerd. En het is gewoon echt een stuk veiliger geworden. Ook al besef ik dat er een heleboel mensen in Nederland... nog dagelijks narigheid hebben... Van jeugdige criminelen. En dat, dat moeten we blijven aanpakken. Er moet veel meer in geïnvesteerd worden. Maar niet in de vorm van, van langer opsluiten. Want zeker als dat gebeurt in, in inrichtingen waar niet een echt jeugdklimaat heerst. Waar weinig onderwijs is. Dan zal dat absoluut afrechts uitpakken. Ja, nou is natuurlijk wel het rechtsgevoel. Hè? Jongeren plegen soms zeer gewelddadige delicten. En u weet het, de maatschappij die zegt. Ja, nee, dit is terecht. Ik, nou, om ze zwaar te straffen? Dat, nou, dat vind ik ook terecht. Maar we zijn erop uit om efficiënt te straffen. En uh, ik zeg wel eens, als je jongeren een maand lang een cheque of een sigaretten afpakt... dan straf je ze veel zwaarder dan een jaar gevangenisstraf... Dus als het gaat om vergelding, om ze echt pijn te doen... om ze te laten merken wat zij mensen hebben aangedaan... dan heb je veel effectievere methoden dan gevangenisstraf. We gaan eens naar een ervaringsdeskundige. Aan de telefoon heb ik Jeja Kadouri. Dag, hey, Jeja. Ja. Ja. Hé, hey, hallo. Oh, je hebt ja. vier jaar lang hey. heb jij in jeugddetentie gezeten... want je had hey, ja. Geert Wilders en Ayaan Hisi Ali bedreigd op internet. Je bereidde bovendien een bomaanslag voor. Hoe oud was hey, je ja. toen jij werd veroordeeld? Ik was 17 toen ik werd veroordeeld. Maar wacht even, jij zat toch vier jaar terwijl het maximum twee jaar was? Hoe kan dat dan? ja, daarom en daarom vind ik het ook bizar dat Fred Teven gewoon totaal voorbij gaat aan de fouten en gewoon niet op de hoogte lijkt te zijn als functionaris, want het is gewoon zo van dat je als 16 of 17 jarige kan je gewoon de pijmaatregel op krijgen, in combinatie met twee jaar detentie, dan krijg je bijvoorbeeld twee jaar jeugddetentie plus de pijmaatregel en de kans zou zijn dat je acht jaar uiteindelijk in de jeugdgevangenis zit. Dus je kan dit, nu al langer zitten. Dit kan nu acht jaar duren en als hij dat vier jaar doet in combinatie met die pijmaatregel, de plaatsing in de jeugdinrichting... dan kan het zijn dat jongens tien jaar zitten. Dat is zitten misschien de 15 de 25e. Ja. En ik vind het allemaal uh, behoorlijk bizar waar uh, Wacht even, jij zegt pij. Die, die dat betekent dat P dat is jeugd TBS even hè, want dat ze uh, Ja, dat is wel uh, kort door de bocht, Ja, maar goed, we kunnen hier niet al, al te gedek. Nee. Hey, wacht oh, eens even. Okay. Oei, hey, spraak wacht eens even. Ik oh, wil ja, even ja. weten hoe gaat het er aan toe in de jeugdgevangenis? Uh, hoe het er aan die, in, de, in die jeugdgewangenis aan toe gaat, ja, het is een aparte wereld natuurlijk. Soms is het natuurlijk een harde wereld, maar wat de uh, hoogleraar zegt over onderwijs, je hebt volgt verplicht onderwijs daar binnen Ik heb daar binnen zelfs mijn VWO-diploma gehaald. Je, je volgt daar verplicht drie onderwijsblokken. En dat is in elke jeugdgewangenis. Of nou in is waar uh, gisteren die opstand was. Of in Brida waar ik zat. Ja, het is, uh, onderwijs de... is verplicht. En kwam jij daar echt heel anders uit dan dat je erin ging? Ja, bij mij op één punt wel, maar dat komt door mijn radicalisering, doordat ik daar afstand van heb genomen. Maar dat komt niet zozeer door die celie jeugdinrichting. Want ik ben uiteindelijk ook in herhaling gevallen. Zeventien maanden nadat ik vrij was, ben ik weer in de tent gekomen voor VURA-bezit. En ik ken heel veel van mijn vrienden uit de tijd van gewoon, Die gaan allemaal vol in herhaling. 70-80% procent is gewoon weer gerecidiveerd. Dus die ziet, je gooit altijd met cijfers, Fred Teven praat dingen, maar het gaat volledig voorbij aan de feiten. En kan, werken, je, kan je ook, kan maar, je ook ja, aangeven doorlijf. wat er met jou had moeten kan je ook aangeven wat er met jou had moeten gebeuren om te voorkomen dat je zou recidiveren? Uh, nee, dat vind ik wel heel moeilijk. Want kijk, dan krijgen beleidsmakers die bijvoorbeeld gaan praten, misschien over een traject na je vrijlating en Maar ik vind dat in ieder geval heel moeilijk om uitspraken over te doen. ...van wat er dan wel had gedaan kunnen worden. Ik denk op mo momenteel hoe het er eh, tot 2008 aan toe ging in die jeugdgewangenis... ...zoals ik het heb meegemaakt, vond ik zelf wel positief. Het is, ik ben natuurlijk tegen de pijnmaatregel dat die zo gemakkelijk wordt verlengd... ...door het Openbaar Ministerie in veel gevallen, ook in mijn situatie. En dat ze soms gewoon voorbij gaan aan het advies van deskundigen. Er gebeuren hele bizarre dingen in die jeugdgewangenissen... ...en het enige wat je soms meekrijgt is een opstandarts gisteren die het nieuws haalt... Maar er gebeuren hele bizarre dingen. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Nou, maar ja. Wordt er bijvoorbeeld veel gedaan om je weer op het rechte pad te krijgen? Uh, ja, daarbinnen wel. Want het is natuurlijk de pedagogische benadering van jongeren. En er wordt wel veel gedaan met de jongeren op zich. Het is wel gewoon van dat je veel kan praten met de groepsleiding, dat je, wordt, uh, dat je af en toe gesprekken hebt met de psycholoog. Er is uh, mogelijkheid tot volg van therapieën, onderwijsplicht. verplicht. En je hebt nog activiteiten, dus het is wel positief op zich... Uh, okay. hoe je met de jongeren wordt omgegaan, dat is Goed. wel. Uh, meneer Doorleijs, hebt u eigenlijk nog met de staatssecretaris gesproken uh, over de plannen? Ik heb met hem gesproken, ja. En? Kon, kon u hem niet overtuigen van uw gelijk? <lacht> nee, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. En dat komt natuurlijk omdat onze invalshoek zo anders is. Hij heeft een politieke uh, taak te vervullen en, uh, en ik uh, probeer te zorgen dat die kinderen op een beter spoor komen en dat zijn twee verschillende twee, twee verschillende missies ja en uh, misschien moet uh, Jea uh, Je uh, Kaduri nog uh, even met, met hem spreken. Hè? ja ik nou, zou, misschien ik voor... dat hij hem kan overtuigen ik, ik heb zeker een boodschap voor Fred tegen en wat is uw boodschap? Uh, en wat is jouw boodschap ja dat hij dat normaal moet doen <laughs> Zelf Wilders het zou zeggen ja, ja. Gewoon, uh, het nergens over die twee jaar na vier jaar. Daar komt ik al op neer. Goed, nou ja, donderdag aanstaande praat die Tweede Kamer over het plan. Ik uh, dank jullie allebei hartelijk voor jullie bijdrage. Theodore Leijers. En... Graag gedaan. Oh, okay, ja. Ja, en Jeja Kadouri. Dankjewel. wel. Ja, inmiddels is bij mij aan tafel uh, schrijver Frans Tomezen... en kok van Vuren van de groep Oco Bar. Die kent u misschien wel, begeleidingsband van Hollandsport. En uh, die zitten hier omdat ze uh, allebei een uh, liefde hebben... voor de Amerikaanse countryzanger uit de jaren 50, Henk Williams. En omdat er vandaag een speciale cd is uitgekomen... Uh, daar gaan we het zo over hebben, uh, rond hem... Uh, zijn zij dus ook hier gekomen. We gaan eerst even luisteren naar Henk Williams zelf. the fish swim by But I got to the river So lonesome I wanted to die Oh Lord And then I jumped in the river But the doggone river was dry She's long gone And now I'm lonesome Blue I had me a woman who couldn't be true She made me for my money and she made me blue A man needs a woman that he can lean on But my leaning post is done left and gone She's long gone And now I'm lonesome blue I'm gonna find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price, oh Lord. I'm going down in it. Three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone, and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday, she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone, but not forgotten, blue. She's long gone, and now I'm lonesome blue. It was the long gone lonesome blues from uh, Hank Williams. Ja, de stem van uh, Frans Tomese. Frans, waarom is dit zo goed? Ja, er zit eigenlijk alles in wat Henk Williams goed maakt. Dus Die, die, die blue jodel, om te beginnen, waar mm hij -hmm. in zijn tijd al uh, fameus om was. Maar de tekst is geweldig. Het gaat over een man die pech heeft, maar wel zoveel pech. Dat als hij zelfmoord wil plegen, dat de rivier uh, ineens droog blijkt te zijn. En uh, de, de vrouwen hebben natuurlijk uh, allemaal een al loer gedraaid. Maar het, het is de humor en de afgrondelijkheid samen. En, de, en er zit ook een enorme... Ja, vitaliteit. En het is een hele krachtige stem, want het is een heel klager nummer. Ja. Maar het wordt toch heel krachtig gezongen. Ja, jullie zaten allebei echt heel aandachtig te luisteren, uh, Kok van Vuren. Uh, jij maakte in 2009 samen met Frank Lammers de theatervoorstelling Cadillac Cowboy. Dat ging dus ook over het leven van Henk Williams. En, ja, en zijn zoon en zijn kleinzoon. Oh. Dus wij hebben alle generaties... Uh... Aangesneden. In het Nederlands die zijn er toen teksten vertaald, hè? Ja, er zijn een aantal teksten vertaald door Freek, de jongen. Oh, ja. die, uh, groot Henk Williamson. En, uh, maar we hebben ook een Nederlandse tekst van Hazes... Dus weer vertaald in het Engels, om te kijken hoe dat dan weer zou werken. En dat ging ook best wel goed. Even luisteren. Straks ja, in bed, verstrijkt de tijd. Van dat valse hart, krijg jij straks spijt. De stem van, uh, van Frank Lammers. Wat raakt jou in de muziek? Nou, ja, het is, het is uh, ik, als, als gewoon liefhebber, uh, ik ben uh, gitarist-muzikant, Dus uh, ja, Amerikaanse muziek staat uh, hoog bovenaan de lijst. Ja, het is gewoon lekkere muziek ook om, om naar te luisteren. Ja. ja, vorig jaar kreeg hij nog de Pulitzer Prize voor somteksten. Ruim 50 jaar na zijn dood, Frans. In Amerika staat u nog altijd op eenzame hoogte? Ja, eenzame hoogte, nee? dat weet ik ook niet. Kijk, het, het, hij is een soort godvader van, van, ja. de, van de, van de moderne... Ja, nee, maar ook van, van de rockmuziek. Alle, alle, alle grote rockzangers die verwijzen ook naar hem. Het is, het is meer dan country-western. Hij heeft juist die country-western uit... Die lulligheid bevrijdte. Ja. Het was iemand die, die, het, die het. Als je leest over zijn optredens, dat waren hey, electrifying personality en wet panties, weet ik wat. Als je in die beschrijving oh, ja? leest, de enorme. De dames, hè? Ja, het was een enorme ladiesman. Als je hem vond... ziet, dan zie je ziet dat er niet aan af, vind ik. Een ja, knappe vond... jongen was het niet. Jawel, ja, toch? Een hele ja? kn knappe lange man, maar ah. heel donker en, en rustig, heel sophisticated ook. Ah, ja. En toch, in, in Nederland moet je volgens mij best wel vaak uitleggen wie, wie die was. Zo bekend is die hier in Nederland niet geworden. Toch? Nee, maar het is Ook? natuurlijk een vrij vroege tijd geweest. Ik bedoel, in 1953 is hij reeds overleden. En eigenlijk wat, uh, wat hij teweeg heeft gebracht in Nashville... dat kennen we dan allemaal wel, want in zijn voetsporen... treden natuurlijk Johnny Cash daarna en dat soort mannen. En ja, daar heeft hij toch al het, uh, het voorwerk voor. Ja, dat heeft dat hij nou heeft. de pech dat die jongens overleden? Hij was 29 of is dat juist goed geweest voor zijn faam? Ja, hij is hetzelfde gegaan als een Janis Joplin en een Jimi Hendrix. Dus ja, wat... Hij was de eerste, zei je net, hè? Het was eigenlijk de eerste rock-and-roll dode. Want hoe is hij aan zijn eind gekomen? Nou ja, rom-verhaal hè Dus hij is op de achterbank van een auto op weg naar een optreden in Ohio. En hij had, kijk, ja, door drugs, codeïne. Drank. Drank ook wel, maar het, hij, is hij had een rugklacht had. Omdat hij lang was, had hij al als jong, of aan dat hij pijn, pijnstellers nodig voor zijn rug. Dus het verhaal dat hij, ja, laat ik zeggen, als een ja, zuipend ja. En, en, en spuitend ten onder is gegaan, dat is ook niet uh, de, de waarheid. goed, we gaan nu naar de CD. De initiatief nemen van die cd. Want er lagen nog teksten van hem. Maar er was geen muziek bij. Toen heeft Bob Dylan gezegd, uh, daar moeten we iets mee doen. Hij heeft uh, ook muziek uh, gecomponeerd hè, voor een van die van die teksten. Ja. Uh, ja, mooi initiatief. Gaan we even luisteren naar Dylan. Waar moet je naar nou lachen? Nou ja, die driekwartsmaat, toch? Huh? <laughs> inhaker, hè? Een inhaker. Een inhaken. The love that faded left me only tears. Days that were happy turned into lonely years. Vows that we miss? Kok, heeft Dylan het zo goed aangepakt? Ja, we moeten maar overheen praten, want dan kun je ja, niet helemaal laten horen. Nee, natuurlijk. En, uh, het klinkt alleen allemaal nou nu, hoe het, hoe het nu klinkt. Maar de band van Dylan, die, uh, ja, die, die, die weten, zich, weten wel raad met deze stijl muziek. Dat hoor je wel. En meteen inderdaad wat, wat Frans ik zeg, die drie kwarts. Dus ja, uh, ja prima. Of jij het Frans? Ja, maar het is een Dylan, meer een Dylan-nummer ja. dan een Henk Williams-nummer. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Je hebt de cd gehoord. Wie heeft er volgens jou het beste ervan afgebracht? Want Dylan is dan kennelijk toch niet je favoriet? Nou, het best. Nee, ja, maar goed, je moet het ook interpreteren, ja. een nummer. Dus, kijk, er zijn één of twee die ontzettend in de stijl van Henk Williams hebben gewerkt. Die Alan Jackson bijvoorbeeld, De ja. eerste nummer. Dat, dat is net een. of het een imitatie van. van is. Uh, maar ik, ik hou meer van de geest daarvan. Ik vond die Patty Loveless ook heel wel een goed nummer. En, uh, en Lee van Helm van de, de band, de, de drummerzanger. Mm -hmm. En ja, mijn favoriet is dan toch Merle Haggard... omdat ja, dat is een van mijn lievelingszangers sowieso. Dus. Is het Johnny Cash? Dit? Ja, hij wordt net Johnny Cash, maar hij is zo oud geworden. Uh, uh, ja. Hij heeft ook zo'n plaat gemaakt. Hè? Pastig, ja. En die, die, die teksten, zijn die inderdaad zo, zo, zo goed? Nou, deze is heel slecht eigenlijk oh, hier. <laughs> want, wat zegt hij? Ja, de Sermon on the Mount. Ja, het is de, de bergrede denk ik. Nou ja. Het oh, is ja. Uh, ja. Jezus en niemand luistert aan Jezus. En daarom gaat het heel slecht met de wereld. Dat is de nee, want, want waren die teksten over het algemeen wel goed? Of bleef dat toch een beetje aan de oppervlakte? Nou, ja, het was toch de Hulbilly Shakespeare. Oh. Dus uh, hij, hij raakte prijs, wel een ja. kern. En het, het zwaar religieuze kwam ook aan bod... En dan noemde hij zichzelf Luke the Drifter. Ja. Ja. Dus uh, hij had een alter ego om, uh, om de meest zware boodschappen uh, ja. ten gehore te brengen. Ja. Nou, Bob Dinnen, lijkt wel of hij een soort missie heeft... Uh, om, om die herinnering aan Henk uh, Williams' leven te houden, hè? Ja. Ik, ja, nee? weet ik niet of dat een missie nou, hij, doet het hij, heeft zo hij heeft natuurlijk die uh, radio theme show. Ja. Hij, ja. hij ontdekt veel, of ontdekt of herontdekt... veel muziek uit zijn eigen jeugd of van ja, voor zijn ja. eigen jeugd. Dus hij is wel gewoon een, een liefhebber. Dus ik denk dat, die, uh, nou ja, dat is het zelf. Ja. hij... Hij duikelt veel nummers op. Ja. Ja, dat, uh. En, uh, en Nora Jones, hoe vind je dat hij het gedaan heeft? Want het is natuurlijk wel een vrouw. Dat vind ik ook nog wel opmerkelijk. Ik heb het niet gehoord. Nee, oh, dan gaan we even luisteren. Nou. Time dat is een uiterst plezierige stem, Nora Jones. Ja. Maar ik begrijp ook dat er een kleindochter toch op staat... van, uh, van Hank Williams. Op de... Holly Williams, ja. Ja, ja. Die heeft het ook... En? Ja, uh, ik, ga dat, ik moet ja. het nog Jullie horen. hebben het nog niet allemaal helemaal nee, nee. doorverrocht, die cd. Nee, we ja. hebben het net één dag. Eén uh, nee. dag, dag in huis. Maar het is... Ja, Maar het is wel een heel leuk initiatief, toch? Ja, het, is, het staat ook wel een Amerikaanse traditie, hè. Veel... Ja. Uh, Beroemde, Toint van hebben ze bij gedaan. Ze doen het vaak zo'n tribute brengen aan, uh, aan een grote songwriter. Het is volgens mij ook een gelegenheid om weer uh, met elkaar wat te spelen, denk ik. Ja, want was dit nou bekend dat die teksten er waren? Ja, ze hebben het gevonden. Hè? De, de, na de dood van, uh, van Henk heeft zijn weduwe uh, heeft gezegd van: goh, ik heb nog een boekje gevonden. Ja. En dat is vervolgens meteen geclaimd door de publishers. Ja. En daar schijnt het uh, ja ergens. Uh, 40 jaar, 50 jaar in een kast hebben gelegen. Ja. Ja. En dat ze nu kennelijk gezegd hebben: God, daar moeten we eens wat mee doen. En, en vol, ik heb wel gelezen dat het idee was dat Dylan alles zou doen. Dat ja. het echt een Dylan-plaats zou worden. Maar die zei na een half jaar, nou: ik doe er eentje en uh, de rest uh, verdelen we over anderen. Nou. Toch ook wel leuk geworden. Jawel. Oké. Okay. Dank jullie allebei uh, hartelijk. Frans Domees en kok van Vuren. Het gaat dus om die cd met teksten van Henk Williams... en muziek van diverse figuren. U hebt ze net gehoord. Tenminste een paar. Het is vijf voor twaalf. Het was vandaag de vuurdoop voor de nieuwe voorman van Apple... Tim Cook. De opvolger van de overbekende Steve Jobs. Aan de telefoon heb ik internetondernemer Alexander Klopping. Dag meneer Klopping. Oh, daar zijn ze de omlaut vergeten. <laughs> Sorry hoor. Uh, wat, wat had hij aan? Wat had hij aan? Ja. Oh, uh, ik dacht er komt nu een vraag over wat te gepresenteerd... Wat had hij aan? Ja, had nou, hij aan. had aan een, uh, een, uh, een, uh, een blauw overhemd en een spijkerbroek. Als Goed hebt gezien. Dus hij leek een beetje of Steve Jobs. Die had altijd zo'n kooltrouw in zijn jeans. En nu had hij een overhemd in zijn jeans. Nou ja, het is minder kenmerkend dan, dan Jobs natuurlijk. Met kooltrouw ja. en het is altijd Levi Broeker. Nee, ja. het is minder showman. Ook in zijn kleren. En niet. Maar ja, het is tot, lijkt toch wel een soort... Oké, okay, we moeten houden het kort, die Klubbing. Nou, dat, dat ja, dat diepte. Ja, ja, dat, ja, dat... Ja, We nou misschien een andere dat keer nog. Feest, we, zijn we zijn te lang We zijn te lang. Oh, wat zielig. Nou, we zijn te lang. <laughs> <Yes>. <laughs> nou, sorry hoor. Dag en ook nog toch de naam verkeerd zeggen. Oh, oh, oh. Zometeen Casaluna. <laughs> Onschuldig flirten. Maak nu gratis je profiel aan op secondlove.nl.